Middernacht, woensdag 11 december. René van Brakel met het NOS-journaal. De Franse president Hollande is afgelopen avond aangekomen... in de Centraal-Afrikaanse Republiek... waar afgelopen nacht de eerste twee militairen... van de Franse Interventiemacht zijn gesneuveld. In een tent op het vliegveld van de hoofdstad Bangui... bewees Hollande eer aan de omgekomen militairen. Hollande zei tegen de troepen dat het de hoogste tijd was... dat Frankrijk ingreep in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat gebeurde nadat de VN daar toestemming voor gaf. In de voormalige Franse kolonie brak in maart een bloedige strijd uit toen moslim-extremisten probeerden de macht te grijpen. De afgelopen weken zijn bij die gevechten bijna 500 mensen gedood. De Nederlandse kankerpatiënten hebben te lang op een nieuwe pijnstiller moeten wachten... omdat de producenten onderling hadden afgesproken de introductie van het middel te vertragen. De pijnstiller is goedkoper en effectiever dan morfine. Voor die afspraken hebben ze van Europa een boete gekregen van 16 miljoen euro. Het gaat om dochterondernemingen van het Amerikaanse farmaceutische concern Johnson Johnson... en de Zwitserse farmaceut Novartis. De voetbalclubs Olympiakos en Bayer Leverkusen zijn door naar de achtste finales van de Champions League. De Grieken versloegen andere met 2-1 en schakelen Benfica daardoor uit. Bayer Leverkusen was met 1-0 te sterk voor Real Sociedad. Concurrent Shakhtar Donetsk verloor juist waardoor de Duitsers door mogen. En De wedstrijd tussen Galatasaray en Juventus werd gestaakt door sneeuw en hagel op het Turkse veld. Het duel wordt komende middag om 1 uur uitgespeeld. De stand is 0-0. Het weer dan, kans op mist, verder helder met temperaturen rond het vriespunt. In de ochtend eerst nog wat mist, maar die trekt snel weg. Daarna veel zon en het wordt 6 of 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Plex Bolmeijer. Dames en heren, goeienacht. Vandaag, het is u niet ontgaan, werd in Soweto Nelson Mandela herdacht... en de huidige president Zuma uitgejouwd. Mandela, man van verzoening en fundamentele rechten voor iedereen. In Nederland was het vandaag toevallig ook de dag van de mensenrechten. Omdat het exact 65 jaar geleden is... dat die universele verklaring voor de rechten van de mens in het leven werd geroepen. Kent u ze allemaal, die rechten... Zal ik ze voorlezen? Nou, dan ben ik even bezig hoor. Laat ik er in ieder geval eentje bij pakken. Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Ze zijn begiftigd met verstand en geweten... en behoren zich jegens elkaar in een geest van broederschap te gedragen. Het is mooie taal. En zo gaat het dertig artikelen lang door. Eén op de drie Nederlanders kan geen enkel artikel uit deze verklaring noemen... Vandaag is ook een campagne begonnen... om de 30-jarige rechten onder de aandacht te brengen. Door het College voor de Mensenrechten in Nederland. En vandaag is in het kader, hetzelfde kader... een nationaal actieplan mensenrechten gepresenteerd. Dus we hebben zoveel redenen om als gast te verwelkomen... Ernst hirsch voormalig minister van Justitie. Welkom. Dank u wel. Um, u heeft dus niet kunnen kijken... Naar, die naar, de, naar de herdenking van Mandela. Want u was zelf bezig in Den Haag, in de Witte de Wit-sociëteit. Nee, helaas niet. Ik was uh, uh, aanwezig bij de presentatie van het actieplan. Maar ik hoorde later van mijn vrouw dat het een uh, indrukwekkende... Uh, gebeurtenis was in Zuid-Afrika. Dat hadden we ook verwacht. Uh, dat uh, president Obama... een heel bijzondere toespraak heeft gehouden. Ja. En daar heb ik nog even naar gekeken. En inderdaad, het is zo raak, zo treffend. Wat treft heeft u zo Wat, wat treft u dan? Is het alleen maar uh, retorica? Er nee, zit er een ziel in. Nee, nee. in zo'n nee. Uh, er zit een ziel in en uh, hij laat ook blijken en dat vond ik een heel mooi onderdeel. Eh, hoewel ik het dus alleen maar heb gelezen, vond ik dat ook een ontroerend mooi onderdeel wat het voor hem heeft betekend als student, als rechte student, Obama, uh, om um, Nelson Mandela te zien, te leren kennen op afstand als het ja. ware. En uh, hij zegt dat dat voor hem een reden was om. Uh, ook uh, zijn uh, leven in dienst te stellen van de publieke zaken. Mm. Um, en Obama zei ook een aantal dingen over dat waar Mandela voor heeft gestaan. Uh, strijdbaar, maar ook gericht op verzoening. Um, en hoe belangrijk het was dat hij naast de twee andere grote gestalten... grote bevrijders van uh, de afgelopen eeuw... hij noemde Gandhi en Martin Luther King... Um, de... Zuid-Afrikaan, um, de zwarte Zuid-Afrikaan... die was achtergesteld, die was uitgesloten door de apartheid... Um, zijn waardigheid te geven in het politieke bestel... en in de Zuid-Afrikaanse constitutie. Hmm. Nelson Mandela heeft op iedereen grote indruk gemaakt. Um, het is een soort, hij is graag vergeren als een soort moreel kompas... voor de hele wereld, lijkt het wel. Wat moeten wij nou zonder Mandela, als het daarover gaat? Is er iemand die dat, die rol kan overnemen? De herinnering kan helpen. Daarom is het ook goed dat mensen van, van dit kaliber, dit gezag, worden herdacht. Zoals ook nog niet zo lang ja. geleden met Martin Luther King is gedaan. Maar we moeten het wel zelf doen. En ik denk dat het belangrijk is als we bij dat herdenken, eh, niet alleen maar de aandacht te richten op het verleden... op de wantoestanden die er zijn geweest, de onderdrukking, de slavernij... de apartheid, het geweld, maar ons ook afvragen... wat eh, de strijd daartegen voor, voor ons betekent, voor ons mens zijn. En dat is helemaal niet abstract. Dat is een levenshouding, een ethos. Je mag andere mensen niet tot een object maken... niet tot een middel voor het bevredigen van je eigen behoeften en belangen... En dat is eigenlijk de eh, kern van de rechten van de mens. Dat is dus ja. heel persoonlijk, maar het is ook politiek. En het heeft heel veel met het recht te maken. Maar waar moet, je op, waar moet je je op baseren uh, uh, als het gaat om de richting die wij moeten nemen? Uh, als het, ja, je hebt natuurlijk de verklaring, die mensenrechten. En, maar je hebt ook mensen die het uitstralen. Ja, en ik heb de indruk dat, dat, dat we daar wel heel erg veel behoefte aan hebben. Juist aan die iconen. Ja, dat denk ik ook. Um, u uh, uh, haalde net uh, artikel 1 aan van de universele Verklaring voor de Rechten van Mensen. Dat zou ik ook hebben gedaan als ik één bepaling had moeten aanhalen. Dan was het die geweest. Waarom? Waarom? Wat de, wat zijn, welke omdat, woorden dan? De, uh, menselijke waardigheid. De onvervreemdbare waardigheid van ieder mens zonder onderscheid. Ongeacht wat hem of haar eigen is. Naar ras, naar geslacht, naar seksuele gerichtheid, naar geloof, naar, naar uh, levensovertuiging. Dat is de kern. En dat is de kern. Dat staat ook in artikel 1 van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Dat ook veel te weinig uh, bekend is. Een uh, veel nieuwer document. Ik heb mogen meewerken aan de totstandkoming ervan. In het jaar 2000. En uh, ik denk dat uh, als we ons realiseren wat ongenoegen in onze samenleving bepaalt. Je kunt het dag in dag uit waarnemen. Er is veel wantrouwen. Ja, ja. Um, uh, er is veel wantrouwen uh, ook als het gaat om de, um, om de dragers van bevoegdheden in onze samenleving. Als het gaat om de politiek, om het, het gaat, het gaat, zelfs als het over rechters gaat... Um, of over het Openbaar Ministerie, zijn mensen soms uh, achterdochtig. En ik weet natuurlijk wel dat er mensen zijn... die daartoe aanleiding hebben gegeven. Maar ik weet tegelijkertijd heel zeker dat er veel mensen zijn... die daar absoluut geen aanleiding toe geven... en die toch met achterdocht worden bejegend. En um, vaak zijn het juist de, uh, de achterdochtigen die die overal complotten inzien. Dat heeft iets te maken... daarom wil ik ook niet zeggen dat dat iets is... waar je op moet neerkijken of zoiets... maar dat mensen zo door, door achterdocht en wantrouw worden beziggehouden... heeft iets te maken met de grote... de terecht grote afkeer van macht... die door de ene over de ander wordt uitgeoefend. Dat kan zijn macht die door geweld wordt ondersteund oorlog, geweldpleging, aanranding, wat het allemaal mag zijn. Dat kan zijn macht die economisch ja. wordt bepaald. Het kan ook religieuze macht zijn. En wij hebben één uitvinding gedaan, een grote uitvinding van de mensheid... om die macht aan banden te leggen. En dat is het recht. En daar gaan eigenlijk de rechten van de mensen over. Dat voor dat wat het allerwezenlijkste is... wat je persoonlijkheid raakt, je waardigheid... je erop kunt vertrouwen dat de macht hm. binnen de perken wordt gehouden. Ja. U formuleert eigenlijk uw bezetenheid voor dat recht... Uh, uh, meneer Heersperlin, uh, nu nog als hoogleraar... Nederlands en Europees Constitutioneel Recht in Tilburg... maar ook hoogleraar Mensenrecht in Amsterdam... Um, om het even samen te vatten. Drie periodes als minister van Justitie. Onder Lubbers en twee keer Balkenende. We hebben even zitten rekenen. Maar dat had u zelf in de Groene ook al gedaan. Niet zo lang geleden, dit jaar. In een heel mooi interview in de Groene. Dat u, uh, toen zij 22 jaar lang op Prinsjesdag in de Ridderzaal gezeten hebt. Achter elkaar. Maar dus misschien zijn het wel 24 jaar. Ik wil er vanaf wezen. En jezelf dan toch niet als een politiek dier beschouwen. Want u heeft zich teruggetrokken in eh, 2010 toen het CDA in zee ging met VVD en PVV. U bent geboren in Amsterdam in 1950. Uw vader was hoogleraar en was gevlucht uit Duitsland. Nazi Duitsland in 1939. Een migrantenzoon dus. Ja. Over migratie komen we nog te spreken. Het antwoord van Mandela op dat machtsmisbruik van de ene mens over de andere waarbij dus die menselijke waardigheid... die de kern is van, van uw levensvisie op de mens of de mensbeeld... het antwoord van Mandela was een grondwet. Maar ja. is, is, is, dat, is, dat, is dat ook een van zijn grote... want hij wordt geëerd als mens, als verzoener... maar hij heeft ook een tekst geschreven. Misschien is het goed om daar eens even op te wijzen nog. Jazeker. En uh, dat, uh, daar is terecht ook door Obama aan herinnerd vandaag... dat uh, Mandela aan de... Um, uh, ook aan de, bron, aan de oorsprong heeft gestaan van de nieuwe Zuid-Afrikaanse constitutie... Ja. waarin de rechten van de mens uh, centraal zijn gesteld, voorop zijn gesteld. Niet alleen de vrijheidsrechten, ook de sociale rechten van ieder mens. Want het gaat om, ook om, om economische afhankelijkheid aan banden te leggen. Ook dat zijn rechten van de mens. En, uh, maar Mandela was uh, er zich zeer van bewust... dat het nieuwe Zuid-Afrika het vertrouwen van mensen... Um, in het nieuwe Zuid-Afrika... na nou alles wat er was gebeurd... gebaseerd moest zijn op een grondwet. Een grondwet die die rechten vastlegde. En toen um, uh, die uh, grondwet tot stand kwam... heeft hij ook een heel belangrijke toespraak gehouden... waarin hij heeft uitgesproken... ik heb het onlangs nog, uh, uh, nog aangehaald... Um, dat... Uh, Um, deze nieuwe basic law of the land, dat die de funderende beginselen van de human dignity, de menselijke waardigheid uh, bevat en van de um, geen um, uh, raciale en seksistische uh, onderdrukking en kiesrecht voor iedereen. En hij zegt, er, hij zegt ervan... This is our national soul. Our compact with one another as citizens. Underpinned by our highest aspirations... and our deepest apprehensions. Elkaar als burgers, als citizens respecteren. En dat gaat terug op de hoogste aspiraties... die een volk in het nieuwe Zuid-Afrika kan bezielen. En daar heeft hij aan bijgedragen. Als... De, dit soort teksten bestaan. grondwetten. Wij hebben een grondwet. Is die net zo goed als de Zuid-Afrikaanse? De Zuid-Afrikaanse grondwet is veel uitgebreider. Is, heeft veel meer principeuitspraken, uitspraken um, Is eigenlijk, als je, het, als je die tekst zou lezen... is het niet alleen een grondwet, maar ook... Een handleiding voor het in wederzijds respect samenleven. Wij hadden daar minder behoefte aan. Maar iets van die bezieling die grondwetten kunnen brengen... zou bij ons ook wel mogen doorklikken. Want, mijn vraag is nu. We in Nederland de dag van de mensenrechten. Waarom heb je een universele verklaring van de mensenrechten voor de mensenrechten nodig... als wij een grondwet hebben? want ik zou zeggen, dan is daar hè, de ziel van, het, van de manier... waarop wij met elkaar om willen gaan en de menselijke waardigheid... is daarin verankerd, want anders deugt die grondwet niet. Je kunt vragen om een keer, waarom hebben we een grondwet nodig... als we een universele verklaring ja, van de mensenrechten ook wel. Hebben, ook wel omdraai, En ja. verdragen waarin hm? die universele verklaring is uitgewerkt. Omdat er ook altijd een aantal bijzondere kenmerken zijn... van ieder, iedere samenleving en ieder staatsverband... die je niet in een verklaring of een verdrag... dat wereldwijd geldt tot uitdrukking kunt brengen. Dus uh, de Nederlandse grondwet heeft de traditie van het Huis van Oranje-Nassau... heeft de traditie van een parlementaire, niet van een presidentieel stelsel zegt iets over waterschappen. Uh, dat zijn geen onderwerpen die je universeel kunt regelen. Ja, dus vandaar. Uh, mensenrechten in Nederland. Is dat niet een beetje de ver van mijn bed show? Is dat, uh, mensenrechten gaat toch vooral over wat er in andere landen verkeerd is? En allemaal niet deugd? Dat... Uh... Ik uh, ben zeker niet de enige die met die, bij wie die vraag uh, opkomt. En dat kan ik uh, ook begrijpen. Want als we denken aan de ernstigste schendingen van uh, mensenrechten... dan gaan ofwel de gedachten terug in de geschiedenis... of ze gaan uit naar andere landen... Naar, als we over sociale en economische rechten hebben... over die vreselijke branden in uh, uitbuitingssituaties, in textielfabrieken in, uh, in Azië... of um, aan um, uh, dwangarbeiderskampen uh, en indoctrinatie in uh, Noord-Korea... Um, uh, of... Um, um, uh, wrede uh, straffen... waarbij mensen ledematen worden uh, afgehakt. Um, en dan denken we... dat is voor Nederland niet meer aan de orde. Het is... In Nederland inderdaad niet meer aan de orde, maar in het begin van de 19e eeuw uh, werd iemand nog geradbraakt, bij ja. wijze van, uh, van straf. En dat is heel erg gruwelijk. Ik zal het op dit uur van de nacht niet <laughs> vertellen. Er nee, is overigens nog een andere reden om te denken van om, om, om die om die uitspraak die ik net zelf in de mond nam, om die cynisch te noemen. Want wij zijn economisch natuurlijk wel altijd verbonden met landen waar dat soort praktijken uh, plaatsvinden. Dus wij kunnen helemaal niet meer zeggen. Dat dat ergens niet elders gebeurt. Nee, ik, ik... ik had verwacht dat u dat uh, zou pareren. Nou ja, het is 150 jaar geleden nog maar. dat de slavernij door Nederland is nee. afgeschaft. En uh, toen, mijn, uh, toen ik geboren werd. Um, was mijn moeder nog een. Uh, zoals alle gehuwde vrouwen in Nederland. handelingsonbekwaam. Ja. Uh, dus zo ver weg is het in de tijd ook weer niet. Maar er is een nog veel belangrijke reden. om de mensenrechten niet te zien als iets voor ver weg. Uh, en dat is dat er ook veel dichterbij uh, misstanden zijn. Ik had dus een student aan de Oudeman Huispoort in Amsterdam... die me een, eigenlijk dezelfde vraag stelde als die u net stelde... Uh, nadat ik een paar weken college had gegeven over de rechten van de mensen. En toen heb ik me eraan herinnerd... dat niet uh, heel dichtbij de plaats waar de college staat te geven... er slachtoffers zijn van mensenhandel. Jonge mensen die uh, verkocht, verhandeld zijn, onder druk gezet... om uh, in de prostitutie te gaan... En verder, er zijn ook nog al die andere onderwerpen... die voor het vrij en in waardigheid samenleven van belang zijn. Al waarschijnlijk kleinere dingen. Kleiner zou je kunnen zeggen dan foltering of mensenhandel en dergelijke. Maar ook dan gaat het om respect. Wederkerig respect, rechten van de mensen dus ook. Het is vandaag een campagne gestart waar in de aanloop naartoe al... ...een tiental bekende Nederlanders een bijdrage hebben geleverd. Dit is de trailer, zou je kunnen zeggen. Van de dertig universele rechten van de mens... ...vind ik het recht op leven. Het recht op onderwijs. Het recht op privacy. Op gelijke behandeling. Het recht op maatschappelijke zekerheid. Een eerlijk proces. Zo verschrikkelijk belangrijk. We zijn allemaal gelijk. Het klinkt te logisch voor woorden, maar dat is het blijkbaar niet altijd. Iedereen heeft er eens hulp nodig. Ook in Nederland. Mensenrechten raken ons allemaal... Het is een soort bewustzijnscampagne, denk ik. Om het ja. bewustzijn van het bestaan van mensenrechten te vergroten. En er is ook hè, bijvoorbeeld zijn wat getallen naar buiten gekomen. Van één op de drie Nederlanders kan er niet één niet ja. mensenrecht noemen om maar iets te noemen. Sejant uh, detail. Wat, wat moet dit nou opleveren? Uh, want er is een verklaring. Uh, er is een, een universele verklaring. Er is een regering die zich houdt aan uh, de mensenrechten. Wat, waar zou u nou blij mee zijn als dat uh, bereikt werd? Om te beginnen niet te snel van uitgaan dat eh, iedereen in Nederland... alle overheidsinstanties zich perfect aan de mensenrechten eh, houden. Natuurlijk, internationaal scoort Nederland heel goed. Eh, gelukkig maar, we moesten ons schamen als het eh, anders was. Maar eh, bij rechten van de mensen moet je altijd eh, een manier van denken... proberen in praktijk te brengen... Dat is dus ook de praktijk van de politiek en van het recht. En van de rechtspleging. Waarbij je afvraagt wat het betekent uit het oogpunt van de ander. Als je het over discriminatie hebt. Gaat het er niet om of iemand iets lelijk bedoelt. Maar hoe mensen die um, worden aangesproken. Op een, een negatieve manier worden aangesproken. Op hun uiterlijk of op hun afkomst. Hoe die dat ervaren. Als het gaat om... Um, toegang tot de rechter, het werd net genoemd in de campagne... Gaat het, om, of, um, gaat het er niet alleen om welke bezuinigingsdoelstelling... je misschien om goede redenen moet realiseren... maar ook of er mensen zijn die daardoor um, duurzaam, langdurig... misschien wel jarenlang in een positie komen te verkeren... dat ze onrecht hebben ervaren en er niet tegen kunnen opkomen. Je moet dus bij rechten van de mens altijd... in aan twee, aan twee kanten denken. Ook degene die het betreft. Degene die zich uh, verdrukt in de knel kan voelen. Maar we vragen ook van... die campagne richt hij zich nou op alle burgers in Nederland... of op de overheid? Want die moet die Allebei. mensenrechten uh, uitvoeren, waarborgen. Wat, ja. wij, wat, wat, wat kunnen burgers doen in het kader van mensenrechten? Nou, voor de overheid en uh, ook voor de Nederlandse politiek... is het wel van belang dat... Uh, dat gedragen wordt door de overtuiging in de bevolking. Ik kwam in een van de discussies waar ik vandaag bij was uh, nadat dat uh, actieplan mensenrechten uh, was gepresenteerd door Ronald Plasterk uh, kwam iemand in de discussie uh, met de vraag op of uh, klaar, klagen bij de rechter over schendingen van sociale rechten of bij een onafhankelijke instantie uh, of dat niet betekent dat de politiek buitenspel wordt gezet dat is een gedachtegang die ik wel vaker tegenkom en zeker in de politiek op dit moment uh, uh, wat furoren maakt. Dan wordt gezegd wij zijn gekozen en wij mogen bij meerderheid beslissen wat we denken dat goed is voor Nederland en rechters die mogen daar niet tussenkomen. Uh, ook daarvoor geldt. Natuurlijk begrijp ik als ze zeggen dat democratie betekent... dat bij meerderheid beslist wordt. Maar democratie betekent niet dat de meerderheid alles moet beslissen. Want waarom willen wij dat er bij meerderheid wordt beslist? Dat gaat over de wetten, de regels die voor iedereen gelden. En die regels gelden ook voor de minderheid. En daarom is dat beslissen bij meerderheid gebaseerd op onze grondwet. Die verlangt, die eist... dat er altijd ook met de minderheid rekening wordt gehouden. Nu, dat is een democratie die tegelijkertijd aan het recht gebonden is... aan de eisen van de rechtsstaat, rule of law, zeggen ze... in de Engels sprekende eh, landen. En een democratie die de rule of law respecteert... die aanvaardt ook dat als bij vergissing of door de arrogantie van de meerderheid... de rechten van een minderheid worden geschonden... dat dan de minderheid hmm. daartegen kan opkomen. Hmm. Het ligt voor de hand om nu even te verwijzen naar de commotie... over het proefverlof van volkert van de G... waar het vandaag veel over te doen was... Um. U volgt het als ex-minister van Justitie ongetwijfeld. En als jurist en als burger van dit ja, land. Precies, ja, precies. Um, maar goed, ik weet dat u daar eigenlijk niks over wil zeggen. Uh, in het openbaar althans niet. De, Zo ja. is het toch? Dus ik kan er wel naar vragen, maar dan krijg ik nul op het rekening. Ja, ik wil ook wel zeggen waarom ik uh, eigenlijk mezelf heb opgelegd... Uh, sinds uh, oktober 2010... om niet een soort vaste commentator te worden... op het beleid van mijn, uh, van mijn opvolgers. En... Uh, natuurlijk, er zijn allerlei onderwerpen... die uh, onder de verantwoordelijkheid van mijn huidige opvolgers... Uh, opstelten, teven en uh, plasterk uh, vallen. En waar ik dan uh, als man van het vak wat over hm. hoor te zeggen. Maar uh, dat betekent niet dat ik een soort uh, levenslange commentator... van nieuwe bewindslieden wil worden. Het is trouwens de vraag of dit überhaupt een onderwerp moet zijn... voor commentaren uit een politiek oogpunt. Want uh, de rechter heeft uitspraak gedaan... Ja. Maar goed, dat is het einde. Het is daar nog niet over gezegd. Nou is mijn uh, misschien wel mijn belangrijkste vraag of twijfel... Uh, meneer Heersperlin, als het gaat over de rechten, fundamentele rechten... van de mensen die verankerd zijn in nou, een verklaring... maar ook in de grondwet. Dat je kunt natuurlijk uh, uh, verlangen... dat je het zo goed mogelijk onder woorden brengt... in dat soort teksten. Maar er staat tegenover dat je ook kunt willen dat wij het... Innerlijk met ons meedragen. En mijn indruk is, bestaat dat, je het, dat het steeds meer een beroep wordt gedaan op de, nou ja, de, de, de verklaringen, mm -hmm. de regels, ja. de codes, de afspraken. Terwijl eigenlijk zou je willen dat wij, als je het hebt over je, je bijvoorbeeld je verplaatst in het, in, het, in het lot van de ander, in de waardigheid van de ander. Dan gaat het over zoiets fundamenteels als empathie. Ja, en zeker. ik. ik heb, mijn indruk is dat de laatste tijd, en ik hoor een aantal mensen het, ik, ik, het benoemen als zodanig die weer een beroep doen op, de, op de, het vermogen tot empathie. Alsof dat iets is wat langzaam juist uit onze samenleving verdwijnt. Maar dan kom je er niet met een verklaring van, of een campagne. Ja, ik ben het, ik ben het daar erg mee eens. En maar dat is een probleem. Het is, uh, het is niet gemakkelijk om het over te brengen. Ik herinner dat een van, uh, de, uh, van de mensen uit uh, de ambtelijke uh, staf. Ik bedoel dus de, uh, uh, een van de hoogste ambtenaren op justitie toen ja. ik daar terugkwam in 2006. En toen had ik in uh, een van de eerste besprekingen waar we ons mee bezig moeten houden ik denk dat het over de schipholbrand uh, ging. Ja. Toen had ik ook gezegd dat het belangrijk is dat uh, uh, dat we niet alleen kijken naar de juridische dimensie ervan, maar dat zo'n onderwerp met empathie wordt besproken. En dat zijn voor mij niet verschillende werelden. Natuurlijk, ik ben een jurist. En dat betekent dat ik ook de waarde ken van de afstandelijkheid van de taal van de, jur van de jurist. Dat is een soort discipline die we onszelf opleggen om altijd objectief te blijven. Het gaat dus niet erom ja. dat je de een een gunstige beslissing geeft omdat je die aardig vindt. En de ander een ongunstige omdat je die onaardig vindt. Recht doen doe je ook voor mensen die onaardig zijn. Die je niet kunt uitstaan. Maar... Um, wat daaronder zit, wat er aan ten grondslag moet liggen... is denken vanuit de ander. Vanuit het levensplan van de ander. Daar gaan die rechten van de mensen ja. over. En ik denk dat er... Uh, maar hoe staat het ermee? Hoe staat het in Nederland met dat vermogen? Ik denk dat... Uh, dat u die vraag wel met een heel goede reden stelt. Ik zie dus <kuggen> in de discussie heel veel achterdocht en wantrouwen... Um, uh, er is in de discussies op het internet soms een ongelooflijke hardheid, een cynische hardheid over andere mensen, met allerlei nare verschijningsvormen ervan, discriminerend, uh, seksistisch, wreed uh, uh, uh, in woorden vooral, uh, gelukkig maar zelden in daden, maar in woorden kunnen mensen soms ja. heel wreed zijn. Daar kan het recht niet veel tegen doen, of misschien wel eigenlijk niets. Maar het recht moet wel gevoed worden door een andere levensinstelling. En ik denk dat het daarom zo goed zou zijn als niet juristen over recht zouden spreken. En juristen eh, spreken, zoals ik dat ook probeer te doen, zo bij vanavond, vannacht bijvoorbeeld, over eh, hoe het recht aankomt in de samenleving. Raise a bill. It's still fat and easy up on Bankers Hill. Up on Bankers Hill, the party's going strong. Down in the lower shackled and drawn. Ja, en waar komt um, hoogleraar Ernst heersch ex-minister van Justitie, dan mee aan... als je vraagt, neem wat muziek mee voor de nacht? Voor alle mensen in Nederland met de Boss, Bruce Springsteen, Shackleton Drawn. Ja. Niet zomaar natuurlijk. Nee, een uh, groot uh, artiest, uh, tekstschrijver ook... Ja. Uh, want hij maakte ook zelf heel bijzondere teksten die op deze. Heb je dat, uh, dit hier ook op gekozen? Ja, daar we, heb ik dit gekozen. Ja. Uh, Shackleton Brown dat. Uh, um, uh, dat gaat over dwangarbeid, over slavernij misschien. En uh, er zijn uh, vaak in uh, de songs van uh, Bruce Springsteen... heel krachtige teksten die gaan over, de, uh, ja, over grenssituaties in het menselijk leven. Over, uh, over nood, over, uh, maar natuurlijk ook over dat wat het leven uh, uh, mooi en uh, betekenisvol maakt. Over de perspectieven die mensen uh, kunnen vinden, over de hoop. Hmm. En dit gaat over dwangarbeid, over slavernij. En ik dacht... dit raakt ja. um, ons onderwerp van vannacht. Het klinkt heel, vrolijk, staat, he? het klinkt heel vitaal en vrolijk. Ook uh, gaat het dan over slavernij. Ja, maar dat, dat, is ook, dat is eigenlijk wel vaker gebeurd... dat mensen hebben laten zien dat um, de, de geestkracht... de veerkracht van mensen... dat die, um, in ieder geval dat er mensen zijn... die laten zien dat ze ook in een toestand van slavernij... en van onderdrukking niet klein te krijgen zijn. We hadden het eerder over Nelson Mandela. Die heeft ja. het natuurlijk ook laten zien. Um, uh, Spartacus de, um, uh, is ook het verhaal daarvan... van mensen die, die krachtig zijn. Bij de herdenking van de afschaving van de slavernij... Uh, werd uh, um, uh, uitgevoerd een uh, opera... die uh, gemaakt was door um, uh, Karel de Hazet en Randal Kossen... over een slavenopstand op Curaçao. Dat zijn allemaal mensen die laten zien... dat um, uh, er in ieder geval voorbeeldige, inspirerende, krachtige hmm. mensen zijn... die, ook al zijn ze shackled en drawn, desalniettemin... die kracht blijven uitstralen, uitdragen. Ja, en, en, en dan dus ons ook echt raken met dat gevoel voor menselijke waardigheid. Ik, ik denk dat je dat, dat, dat je dat dus verschrikkelijk hard nodig hebt in, uh, in deze wereld. Uh, maar muziek kan dat ook. Radio 1, Casa Luna. Lex Bolmeier. Uh, meneer Iris Berlin, binnenkort ook nog eens adviseur van de regering op het gebied van mensenrechten. Dat heb ik ook nog niet eens genoemd. Hebben illegale in Nederland mensenrechten? Ieder mens heeft mensenrechten. Hebben de illegale in Nederland dus ook mensenrechten? Ook. Jazeker. Krijgen ze die ook? Dit is een van de. Uh... Ik denk voor de huidige opvolgers lastigste kritiekpunten op het Nederlandse beleid. En dat heeft onlangs aanleiding nog gegeven tot een discussie... die ook in, ja. bij de toetsingsinstanties voor de rechten van de mensen van de Raad van Europa is gevoerd. Kerken hebben dat onderwerp aan hangen gemaakt. Natuurlijk, ieder mens heeft mensenrechten. We komen uit een situatie waarin, en dat was het beginpunt van... Uh, ja, van dit alles, dat speelde... aan het eind van de uh, vorige eeuw... dat uh, nadat... een procedure was uh, gevolgd... over een verblijfsvergunning... erkenning als vluchteling, afwijzing en dergelijke... Um, uh, het is een tijd lang zo geweest... dat mensen dan toch in Nederland bleven... en gewoon meededen... net alsof ze wel een verblijfsvergunning hadden gekregen. En toen heeft men gezegd... en dat is... Um, daar is op zichzelf uh, terecht... dat dat toch niet het einde van het verhaal kan zijn... want dan heeft de hele procedure van toelating geen enkele zin meer. Maar ik denk dat het is doorgeschoten in het andere uiterste... namelijk dat uh, uh, de mensen die zijn geen verblijfsvergunning hebben gekregen... maar nog niet vertrokken zijn, helemaal niets krijgen... Nou, er zijn wat correcties opgekomen, ook door de rechtspraak is dat afgedwongen. Onderwijs voor de kinderen, gezondheidszorg, dat is niet omstreden. dat is gelukkig ook nooit anders gezien. Die moet altijd beschikbaar zijn in ja. noodsituaties. Um, er zijn dus eigenlijk twee vragen. Hoe ver gaat dat? Dus wat behoort tot de rechten van de mensen... die ook mensen zonder verblijfsvergunning moeten krijgen? En de andere vraag is of onze procedures... Uh, snel en goed genoeg onderscheid maken tussen degenen die terugkomen kunnen. Maar en ik vind het ook moeten. Ik, ik, en degene die dat niet willen... en die daar een zekere eigen verantwoordelijkheid in hebben. Ja, die procedures... Kijk, ik, ik, ik vind het zo mooi dat u juist... Um, zulke, zulke uh, mooie woorden kunt zeggen... over de menselijke waardigheid. En dat is volgens mij het belangrijkste. En mijn indruk is dat het toch een godspe is... dat als wij als Nederlanders... of vertegenwoordigers van Nederland in het buitenland... Uh, uh, andere mensen willen wijzen... op het schenden van mensenrechten... dat dat in, ondertussen in Nederland ook nog steeds gebeurt... Ja, dat is de harde kern van de bescherming van de menselijke waardigheid. Hoe kan dat? Hoe kan dat dat gebeurt? Van, van, uh, van, uh, van illegale... Ja, uh, uh, u merkt dat ik een beetje aarzel om daar heel grote woorden over te gebruiken. Omdat ik ook zo goed begrijp hoe lastig dat is. Ik heb zelf die verantwoordelijkheid gedragen. Ja. En uh, nu uh, dragen mijn opvolgers die verantwoordelijkheid. En het is. Ik heb er ook eh, nog maar een paar maanden geleden iets eh, over ja. eh, gezegd. En eh, dat, is ook, ook, eh, dat was in een eh, juridische bijeenkomst die daarover ging. En toen heb ik samen met Thomas Spijkerboer daar een inleiding eh, gehouden. En de vraag is altijd voortdurend, wie zijn wij die hier onze samenleving uitmaken? Kunnen we daar mensen ook uit uitsluiten en doen alsof ze hier niet zijn? Maar dat, Terwijl dat, ze hier wel zijn. Dat, maar, kan maar, maar dat, dat kan niet. Dat kan niet. Als je werkelijk de mensenrechten, zoals gefundeerd in die universele verklaring van de mensenrechten, die vandaag 65 jaar bestaat, serieus neemt, dan kan dat niet. Zo lezen, dat kan, als je, ik wil ze met alle liefde het hele tweede uur allemaal voorlezen, alle 30 artikelen, maar dan kom je erachter dat je niet mensen mag buitensluiten. Nee. Nee, dus hoe kan u het dan verdedigen? Nou, ik verdedig helemaal niet dat mensen worden buitengesloten. Maar ik verdedig wel dat wij... Een, een, dat we een... een rechtsstelsel rechtstelsel moeten hebben... waarin beslist wordt... wie hier... mogen verblijven... en wie hier niet mogen verblijven. Als je... Um, zou dromen van een samenleving waarin ieder mens overal ter wereld ja. mag gaan wonen. Daar kun je over dromen. Maar dat is onbereikbaar ver weg in de tijd die wij ons kunnen voorstellen. En dus moet je op een of andere manier een eerlijke procedure hebben. Daar noem ik de procedures om te bepalen wie hier wel en niet kan blijven. Dat doet niet af. Ik geef je dus half gelijk, maar niet helemaal. Ja, bepaal ik van. Ik wil, ik wil helemaal gelijk hier. Nee, ja. Ik wil helemaal niet gelijk, ik wil dat het probleem niet bestaat. Ja, nou ja, dat kun je wegdenken, je kunt het wegdromen. En we zouden allemaal willen dat het niet ja. zou bestaan natuurlijk. Je mag nooit mensen in hun waardigheid aantasten. Ook niet mensen die geen verblijfstitel hebben. Dat was ook de ervaring uh, uh, op Lampedusa. Je mag niet mensen die in een uh, brakbootje proberen de Europese Unie uh, te bereiken als het ware in de zee terugduwen ja. en laten verdrinken. Nee. Maar dat betekent niet dat de manier waarop wij die mensenrechten hebben uitgewerkt... in een uitgebreid stelsel van voorzieningen van regelingen, van aanspraken enzovoort... dat die op dezelfde manier geldt voor degenen die het recht hebben... Uh, in Nederland te wonen, Nederlanders... Europese burgers, uh, toegelaten vreemdelingen... vluchtelingen, uiteraard alle vluchtelingen... mensen van wie een uh, vraag om toelating... Uh, in, in onderzoek is, in bewerking is... die hebben allemaal legaal verblijf hier... en voor hen gelden de regels... die daarop betrekking ja. hebben. Degenen die dat niet mogen... en die er zelf voor hebben gekozen om niet weg te gaan... terwijl ze dat ja. wel kunnen... die kun je niet in precies dezelfde positie brengen... als degene die er wel mogen zijn. Dan... Uh, dat is waarom ik zeg u heeft gelijk, helemaal gelijk als je zegt het mag nooit ten koste gaan van hun waardigheid. Je mag ze niet uh, uh, aan een ziekte uh, uh, laten bezwijken of die ziekte laten verergeren als ze gezondheidszorg nodig hebben. Hun kinderen mag je niet van school weghouden. Je moet ze beschermen als er geweld op ze afkomt. Maar dat betekent niet dat je ophoudt om verschil te maken in... Uh, regelingen tussen degenen die hier mogen zijn en degenen die geen verblijfsvergunning hebben gekregen en de zwakke steen hiervan dat weet ik heel goed dat is dat het soms zo ontzettend moeilijk is om op een eerlijke manier te bepalen of ja. mensen terug kunnen of niet ja je, je kunt er dromen over bijvoorbeeld een wereld zonder grenzen dat dat de de laatste artikel van Rutger Brechtman die stelt van als je bijvoorbeeld uh, echt de grenzen openzet, dan is binnen de kortste keer de armoede uit de wereld. Maar daarbij de aantekening van waarom hebben wij als we hier geboren zijn meer rechten dan mensen die... of andere rechten ja, dan ja. mensen die hier niet geboren zijn. Ja. Volgens mij is dat waar u zich uh, ook als academicus op het ik heel erg mee bezighoudt. Met wat definieert nou het staatsrecht? Uh, bijvoorbeeld het, de... de, de Erfrecht is het jarenlang geweest. Dat je rechten georven krijgt. Of omdat je hier domweg geboren bent heb je ja. rechten. Terwijl dat fundamenteel aan het veranderen is. En dat is ook fascinerend. Ja, daar hebben we dan nu nog vier of vijf minuten voor. <lacht> en nu schrijft er een boek over. Citizens' Rights. And the right to be a citizen. Dat in februari, ja. als ik me niet vergis, uitkomt. Ja. En dat, dat fundamenteel deze problematiek uh, analyseert en aan de orde stelt. Ja, dat gaat precies daarover. Uh, kijk, ik zei net... Uh, zolang er staten zijn en zolang uh, we niet één wereldstaat hebben... waar iedereen vrij nee. kan gaan wonen waar hij of zij wil... dat is een utopie. Dat is zo ver weg dat ik me er maar eigenlijk niets bij kan voorstellen. Als we dat niet hebben, dan moeten er eerlijke procedures zijn. En uh, men is er te lang van uitgegaan... dat uh, mensen in een bepaald land waar ze geboren zijn thuis zijn... en dat anderen daar niet thuis zijn. Uh, de geschiedenis van de mensheid is een geschiedenis van migratie, van het opzoeken van andere landen. Uh, er zijn nu mensen die Nederland opzoeken. Er zijn door de eeuwen heen Nederlanders geweest die andere landen hmm. hebben opgezocht. Dus uh, de, uh, de mensheid is uh, uh, een, een is, geschiedenis een en al zeggen. Precies, ja. En dat geldt in, uh, in de 21 ste eeuw nog meer dan voorheen. Ja. Een beweging naar de steden. In een uh, de steden in het eigen land. Dat zie je ook in Afrika en in Azië en in Zuid-Amerika. Een beweging naar de steden in uh, Europa. En mensen uh, brengen heel vaak... een deel van hun leven in het ene land door. In de ene samenleving, een deel in het andere. Wat ik nu zie, en daar gaat mijn boek over... dat is dat het staatsburgerschap, de nationaliteit... Uh, dat bedoeld was om mensen bij de samenleving... en bij politieke rechten te betrekken... is omgeturnd in precies het tegendeel daarvan. Een manier om mensen uit te sluiten. ze tegen te houden. Je zag dat heel sterk bij de plannen... die het kabinet had... dat in 2010 was gevormd. Die wilden... Een, een, een enorme beletselen opwerpen... voor degene... Die, van wie het leven ze in twee samenlevingen had gebracht. En met een dubbele nationaliteit. Dat is van alle tijden. En... Uh, wat je dus als recht zou moeten herkennen, herkennen, naar mijn opvatting... is het recht om burger te zijn van het land waar je thuis bent. Met de wederkerigheid die daarbij hoort. Van het bijdragen aan de samenleving. En van het volle genot van alle rechten en plichten... dat ieder mens hoort in te dus, hebben. Dus, dus een jongetje van acht jaar, geboren uit een illegale moeder in Nederland... dat hier acht jaar lang bijvoorbeeld onderwijs volgt... mag je niet uitzetten... Dat, hoort, dat is hier thuis namelijk, dat is hier geboren. Ja. Dat is een... Niet al die kinderen vallen op, bijvoorbeeld onder het, generaal, of het kinderpardon, hè? om maar eens iets te noemen. Nee, maar het kinderpardon is wel terecht tot stand gekomen. Ja. Omdat als een kind hier is opgegroeid... en in het zogenaamde land van herkomst misschien de taal zou moeten leren... daar ja. als het ware een inburgeringscursus zou moeten volgen... dan mag je zo'n kind het niet aandoen om hier weggestuurd te worden. Ja. Maar dat, dat, is wel, dat is wel een grondige verandering die u eigenlijk voorstelt omdat dat staatsrecht... Het staatsrecht op het staatsburgerschap. Ja. In de universele verklaring van de rechten van de mens... staat het recht van ieder mens op een nationaliteit. Um, dat is helaas nooit in een bindende verdragsbepaling omgezet. Wat ik nu, um, maar het staat wel in de universele verklaring... waarvan we vandaag de verjaardag vieren. Ja. En wat ik aanraad is om dat, daarvan te maken... het recht op de nationaliteit in het land waar je thuis bent. Maar wat is dan thuis zijn. Thuis zijn is... vertrouwd zijn met de samenleving. Daaraan bijdragen. Er, um, de, uh, de, de, weten hoe mensen daar met elkaar omgaan. Uh, werken. Bijdragen leveren... aan de economie. Er kinderen hebben. Uh, vrienden. Uh, van mensen zijn gaan houden. En natuurlijk zijn er... allerlei procedures nodig om dat goed te regelen. Maar het principe moet zijn... Mm -hmm. een recht van mensen om... burger te zijn in het land waar ze thuis zijn. En soms gaat het leven van mensen zo dat ze in een bepaalde levensfase... in een ander land komen, als vluchteling... of omdat ze zijn gaan houden van iemand in een ander land. En dan moet je ook aanvaarden dat mensen... een nationaliteit heeft, hebben die dan voorop staat... en een nationaliteit die toch ook de band in stand houdt... met het land waar ze vandaan komen. Zoals zoveel Nederlanders in Canada bijvoorbeeld ervaren... maar waarvan merkwaardigerwijs zoveel mensen hier moeite hebben om dat te erkennen... voor de mensen die naar Nederland zijn gekomen. Ja. Wonderlijk is dat, hè? Dat het zo is. Oh ja. eh, Ernst Heersparlinen, ik dank u wel. Ik weet dat u bovendien nog een razendrukke dag heeft gehad... en dan ook nog hier eh, komen praten over die fundamentele mensenrechten. Maar een welbesteden dag. En dank voor dit gesprek. Dank je wel. Na het hoorspel, zometeen, pekelvlees en... Het nieuws van 1 uur. Uh, is er is natuurlijk nog ruimte, uh, luisteraars van Casaluna. Die is er nog steeds deze hele maand, zo'n beetje. Om uh, hierover door te praten. Leeft dat? De mensenrechten. Kijk, als, als ik niks hoor van jullie, dan ga ik gewoon alle tijd gebruiken om integraal de universele verklaring van de rechten van de mensen voor te lezen. En ik doe het ook echt hoor. Maar je mag ook bellen. 0800 1121. <lacht> Ik ik, ik, ik, ik, ik, ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Nee, dat is jij. Een CRV. De Joodse omroep presenteert Pekelvlees. Een alledaags familiedrama in twintig delen. Tekst. Don Engelander. Deel 10. Number after the beep. Hallo? -ha Hallo. Luki, <lacht> dit is je man. Weet oh. je wel hoe laat het is? Ik moest eventjes je stem horen, Luki. Oh. Zo goed? Doe niet zo flauw. Rachel hm. beweerde dat ze wist dat papa constant met andere vrouwen in de weer was. Is dat zo? Dat zei ik je toch? Maar die Hanneke Navon, die kent ze niet dat wat je me wilde vertellen? Ja. Uh, nee, nee, nee. Nee, Gogo is daar observatie opgenomen. Oh. En Bram had me meegenomen voor een candlelight rondvaart. Oh, dat was heel romantisch. Hij wil een volgende stap maken. Maar daar ben ik nog niet aan toe je bevat, dan moet je hem niet laten lopen. Nee, uh, <laughs> nou ja, we, we zien wel, hè. Ja. Uh, trouwens, ik ben er nog niet achter wie die Penny is. Weet jij dat niet, uh, wie, wie, wie... Nee, je valt in herhaling, man. Hoe is het met het loeder? Tante Ali? Ja, het schijnt dat die tante van de journalist... onder verdachte omstandigheden om het leven is gekomen. Maar ze wil er niets over kwijt. Mam? Ja, ja, jij ook. Oh, voor ik het vergeet. Ze wilde via Jan dat Goro meedeed aan een piramidespel. Mevrouw Schrijver, ik heb hier een aantekening van haar onderwijzeres, mevrouw Roda... dat uw dochter Vivian de laatste twee maanden veertien keer heeft verzuimd. <gacht> Bedoelt u dat zij heeft gespijbeld? Ja, ze is veertien keer niet aanwezig geweest. Zonder daar een plausibele reden voor op te hebben gegeven. En ze had ook geen excuusbriefjes. Vandaar dat we het er nu maar eens over moeten hebben. Ik zal het zo snel mogelijk uitzoeken. Het is voor haar eigen best wel. Wil ze aan het eind van dit schooljaar nog overgaan... Vreemd? Want ze heeft nooit dus Ik begrijp het niet zo goed. Zo vaak verzuimen zonder een geldige reden... dat kunnen we echt niet tolereren. Kijk... Als u kunt aantonen dat ze onder behandeling is van een specialist... een uh, therapeut of zo, dan, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Hier schrik ik wel van. Het zou beter zijn als we dit op een correcte manier kunnen oplossen. Dat ben ik met u eens. Probeert u het nog eens met haar te bespreken. Daarna kunnen we zien wat voor maatregelen we moeten nemen. Oh, is het al zover? Ja, ik ben bang van wel... Uw dochter heeft uitzonderlijk veel verzuim zonder opgaaf van redenen. En er is nog iets wat ik met u wil bespreken. Ze wappert regelmatig met grote geldbedragen. Weet u daar iets van? Pardon? Gisteren moest ik bij de directeur komen omdat ik gespijbeld heb. Of zoals zij zeggen, verzuimd zonder geldige reden. Ik moet dat nu zelf aan mama en papa gaan vertellen... Nou, daar heb ik dus helemaal geen zin in. Die begrijpen er toch niks van. En dan gaan ze weer stom doen en mijn mobiel afpakken en zo. Ik heb alvast een oud mobieltje van Roos geleend en mijn simkaart erin gedaan. Nu probeer ik nog een dramatische actie te verzinnen. Nou, nou. Je bedoelt dat ze in twee maanden tijd veertien keer niet op school is geweest? Ja, mam. Ik wist daar helemaal niets van. Zonder daar een reden voor op te geven. En Paul wist er ook niks van, zei hij. Hij ontkende het in ieder geval. Waarom zou Bibi dat doen? Nou, ze moet toch beseffen dat het wel erg opvalt dat ze zo vaak wegblijft. Maar anders moet ze er wel een verdond goede reden voor hebben. Heb je het er al gevraagd? Nee. Ze ontloopt me, heb ik het idee. Ik heb er zelfs een paar sms'jes gestuurd... En ze reageert niet? Nee, natuurlijk niet. Ik zie Bibi vanavond en dan zal ik zien of ze daar met mij over wil praten. Eerst ja, die afschuwelijke tatoeage en dan dit gespijbel. En hoe komt ze in godsnaam aan het geld? Heb je echt geen idee? Wat staat ons nou nog meer te wachten? Is het je de laatste weken ook niet opgevallen dat dit speelt? Ja, nee. Ja, pas vanaf het moment dat Paul en ik naar Antwerpen waren... en Bibi bij jou logeerde... Ray, ik heb de laatste maanden behoorlijk veel mazzel gehad, ook dankzij Jan... Ja. Tien jaar geleden heb ik op aandringen van Jan aandelen platina gekocht op de beurs in Londen. En wie schetst mijn verbazing? Ik kreeg een winstopbreng van maar liefst 20%. Daar hadden we niet op gerekend. Nee, ook omdat de koers niet echt stabiel leek. Ik was het zelfs bijna vergeten. Maar eergisteren kreeg ik van mijn makelaar het goede nieuws. Gefeliciteerd. Ja, en het mooie is, ik heb meteen alle aandelen maar weggedaan... om het hele bedrag weer ergens anders in te kunnen beleggen. Ja, met een nog beter rendement. Volgens Flip is het beter het bedrag niet direct naar Nederland te halen... maar opnieuw in Engeland te investeren. Exact, om de belastingen hier te slim af te zijn. Weet je wat? Als het lukt, is me dat wel een nieuwe auto waard. U rijdt toch geen auto meer? Ik ben haar chauffeur. Nee, geen voor jullie. Daarom zei ik het niet. Nou, wat vind je ervan? <lacht> nou, ik zal er geen nee op zeggen. En zeg alsjeblieft niks tegen je zuster, want dan wordt ze maar weer jaloers. Zeg, hoe is het met Beb? Dat wou ik u nog zeggen. Niet zo best. Ze is daar observatie opgenomen. Weet je, Gree? Ik denk daar zelf ook vaak over na. Als je zo oud bent, zou je eigenlijk niet meer zelfstandig moeten blijven wonen. En je tante heeft mij. <laughs> zo is dat, hè, Jan? Ja. Als daar mij een Flip ligt, zou ze misschien beter naar een andere woonvorm moeten overstappen. Ja, en daar niet te lang mee wachten. Precies, precies. Niet te lang mee wachten. Nee. Flip en ik zijn ermee bezig. We hebben hier en daar al geïnformeerd. Zeg, G, je zuster was op zoek naar ene Benny, hè? Daar heb ik ook eens over nagedacht. Dat moet volgens mij een achterneef van haar zijn. Die was nogal gek op haar. Huh, beetje eng. Wow, dat kwam vroeger vaak voor, neven en nichten. Het kan best zijn dat Beb dat heeft verdrongen... en dat ze er nu pas weer aan moet denken. Ik heb dat af en toe ook. Ja, als je ouder wordt, leef je toch meer in het verleden. <lacht> Zal ik tegen Kees zeggen? Nee, nee, doe dat nou maar niet. Dat maakt het alleen maar ingewikkeld. Kay moet het je moeder niet zo lastig maken. Ze heeft het al moeilijk genoeg. We hebben het een week aangekeken... en we zijn met het team tot de conclusie gekomen... dat het niet opportun zou zijn... uw moeder naar haar flat te laten terugkeren. De risico's voor herhaling zijn ons inziens te groot. Niet terug naar de flat. Wat dan? Zij kan niet meer voor zichzelf zorgen. Er zal naar een andere oplossing moeten worden gezocht. Waarom niet? Ze heeft alle hulp die ze nodig heeft. Uw zuster heeft ons verteld dat ze alleen overdag nog thuis hulp krijgt... maar dat ze s'morgens en s'avonds geen hulp meer heeft. Heb je dat gezegd? Ik heb verteld wat er is gebeurd. Dat moeder s'nachts een ongelukje heeft gehad... En dat er toen niemand bij haar was en dat ze een laxeermiddel had genomen en daarna in paniek is geraakt. Maar de oorzaak is dat uw moeder te weinig vocht en vezelrijk voedsel tot zich neemt. Volgens ons zou het beter zijn dat ze niet meer zelfstandig blijft wonen. Wel als ze goed verzorgd kan blijven. Ze heeft al twintig jaar dezelfde trouwe hulp die dagelijks bij haar is en voor de zorgt. Kay, nu we een medewerking hebben, kan ze snel naar een verzorgingstehuis. Ik laat mijn moeder niet wegstoppen tussen allemaal vegetatieve, demente bejaarden. Maar we moeten het wel onder ogen zien. Uw moeder is een vrouw van negentig. Wij kunnen toch niet voor haar zorgen, Kay, En jij kunt ook niet voor haar zorgen. Dat is een taak voor mensen die daarvoor opgeleid zijn. Het is helaas wat het is. Ik vind dat we dat nog eens rustig met elkaar moeten bespreken, Kee. En daar heeft u toch wel begrip voor, hoop ik? Dat is iets tussen nu beiden. Wij hebben intussen al stappen genomen. We kunnen niet alles zomaar weer terugdraaien. Pardon? Mag ik even weten wat je daarmee bedoelt? Omdat we bang zijn voor enorm hoge kosten hebben we... Ja, hoe zeg ik dat? Je wilt me verdoemen toch niet vertellen dat je op eigen houtje hebt beslist. Zonder mij daarin te kennen. Hoe hadden het moeten doen. Jij was niet te bereiken. Ben jij nou helemaal van de po... Ik zie je hier bijna elke dag. Het spijt me... Maar in die discussie zijn wij geen partij. Dat zult u zelf moeten oplossen. Tot ziens. Dag. Ben jij helemaal gek geworden? Wat is dit voor een waanzin? Flip en ik hebben dat heel zorgvuldig afgewogen. Omdat het allemaal haast heeft. Als dat waar is, Schree, dan krijg jij een heel groot probleem. Het is niet anders. En Tante Ali was het met ons eens. Daar heeft zij niks over te zeggen. Jij draait alles maar gewoon weer terug. Trut! Heb je dat begrepen? Dat gaat niet meer. Hoezo? Nou? Alle meubels en andere spullen zijn al uitgezocht. Uitgezocht? Voor het Juttersdok. Legende des Heils. JMW. Gee, het kan me niet schelen wat de consequenties zijn. Maar jij zorgt er maar voor dat het weer in orde komt. Ik bedoelde het goed. Het is beter voor boede dat ze goede zorg krijgt. Beter dan zo door te modderen. Dit roep jij wel allemaal over jezelf af. Mevrouw Stibbe. Ik ben u erkentelijk dat u bereid bent mijn vragen te beantwoorden. Dat is het minste wat ik kan doen. Uw nicht heeft me al verteld dat u het moeilijk vindt om over die tijd te praten. Ik zou proberen te vertellen wat ik weet, maar dat is niet veel. Nou, U weet er nog genoeg van, tante Ali. Wat is er nou precies voorgevallen? Wat is er gebeurd met mijn tante? Daar heb ik wel over gehoord, maar ik, ik ben daar zelf niet bij geweest. Tante Ali, met zoveel, zaten jullie daar ook alweer? Kijk, dat weet ik ook niet meer zo exact. Ja, soms ging er een weg, soms kwamen er een paar bij. Ik heb dat nooit bijgehouden. Maar u herinnert zich mijn tante nog wel? Ja, vaag. Volgens mijn moeder was ze uh, nogal aanwezig. Hè? Echt een dominante vrouw. Dat zou best kunnen. M maar misschien... Als u zich de omstandigheden nog kunt herinneren. Eén ding weet ik zeker. Ze was al dood voordat ze in het water terechtkwam. Want er zat geen water in de longen. En dat duidt erop dat ze toen al dood was. Ja, ik, ik weet dat ze verkouden was en, en last had van hoesten. En op een gegeven moment was ze weg. Oh, oh, oh ik, voel, ik voel me niet zo lekker. Ik, ik zou dit gesprek graag willen beëindigen. Het spijt me. Tante Ali. Ja, heel jammer, want ik had graag toch wat meer concrete antwoorden gehad. Hè? En ik vind het ontzettend spijtig dat ik u die niet kan geven. Ja, wat nu? Ja, nu moet ik echt gaan liggen. Tante Ali, doe nog één keer uw best. Nee, ik ga nu naar bed. Mevrouw Navon, het spijt me dat ik vorige keer zo kort af was. Maar ik... Ik was er behoorlijk van geschrokken. Ja. Het idee dat iets nog ergens een kind heeft... dat was een enorme schok voor me. Noem me alsjeblieft, Hanneke. Ik vind het naar dat ik het op zo'n manier heb verteld. Ik had geen keus. Ik heb het nog niet goed verwerkt. Daarom wil ik het goed uitleggen. Hij was wel getrouwd. Een uiterste poging om zwanger te worden. Maurits kon me dat niet geven. Maar hij heeft nooit geweten dat Mirjam niet van hem was. Dus jullie hebben een dochter? Ja. Maurits is vorig jaar overleden. Daarom wilde ik daarna pas op zoek naar Is en zijn familie. Maurits, die naam komt me wel bekend voor, maar, maar er zijn er zoveel. Ik kende Is nog van vroeger. Ze waren allebei lid van de jeugdbeweging Habanien. Maurits. Maar hij werd Maup genoemd. Maurits? Maup? Maup? Navon. Van Noorden. Ik zou zo graag ook uw kinderen willen ontmoeten. We hebben een dochter, Agel. Die woont hier in de stad. Ze is de oudste. En nog een zoon, Louis, Loekie. Maar die woont in New York. Dus dat wordt een beetje lastig. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Bibi, nu geen uitvluchten meer. <totstuk> Heb ik niet. Na die ellende met je tatoeage pik ik die smoesjes niet meer van je. Je vertelt me nu de waarheid. Oké, okay, als je dat zo graag wilt. Komt er nog wat van? Ik doe mijn best. Ik moet goed nadenken. Bibi, maak het je niet moeilijker dan nodig is. Alsjeblieft. Ik wacht. Waar heb je al dat geld vandaan? Poker op internet. Wat? Ik versta je niet. Wat ik zeg, met poker op internet. Maar ik ben niet de enige oké. Okay. Duizend euro met computerpoker? Nou, dat is behoorlijk veel geld. Ik ben er ook behoorlijk handig in geworden. Al die tijd dat je school hebt verzuimd, was je bezig op het internet waar? Hier, bij oma. Bij Roos. Ja? Je hebt bij mij zitten gamen. Weet je wat we doen? Je geeft me nu meteen je iPhone. Kom op. Mooi. niet. Bibi.